Nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Het NOS Journaal.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 Vannacht in het midden en noorden nog een tijd sneeuw, in het zuiden geleidelijk droger, minima tussen de min 2 en min 6, maar gevoelstemperatuur door de oostenwind rond min 13 graden. Morgen sneeuwt het in het noorden, daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat motsneeuw en liggen het maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Ik Just to live Amen. 笔根 namaha narayana suya, mana suyaga suma